4 uur. NPO Radio 1 met Lara Rensen. Goedemiddag. Komend uur in Nieuws in Co. hoort u over oude, koude tijden. die lijken te herleven met de felle taal van Westerse bondgenoten tegen Rusland. En ondanks alle kritiek blijft eurocommissaris Frans Timmermans zijn omstreden topambtenaar steunen. Daar wordt er nu al meer over bij Jeroen Chapkema in het NOS-journaal. Ja, want Timmermans vindt het jammer dat er zoveel ophef is ontstaan... over de benoeming van de hoogste ambtenaar van de Europese Commissie. Hij zegt in een interview met de NOS... dat de procedure rond de benoeming van Selmayr keurig is gevolgd... maar hij snapt de commotie wel. Hij wijt de ophef vooral aan de persoon Selmayr. Hij is als rechterhand van voorzitter Jonker... politiek en publiekelijk erg zichtbaar geweest. Ik snap dat mensen dan twijfels hebben, zegt Timmermans. Hij vindt wel dat Selmayr als secretaris-generaal kan aanblijven. Timmermans ontkent dat de eurocommissarissen zijn omgekocht... om Selmayr te steunen. De NAVO heeft veel uitgehaald naar Rusland... vanwege de aanslag met zenuwgas... op de voormalige dubbelspion Kripal in Groot-Brittannië. Secretaris-generaal Jens Stoltenberg vindt het gedrag van Rusland onacceptabel. Hij noemt het een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de wereld... en zegt dat het gebruik van zenuwgas... een schending van de internationale overeenkomsten is. Dit is de eerste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 De zorg bij de NAVO is dat de normen aan Russische kant veranderen. De lijnen tussen gewone, conventionele oorlogsvoering... en nucleaire oorlogsvoering vervagen, zegt Stoltenberg. De Slovaakse premier Fico is opgestapt. Zijn positie was onhoudbaar geworden... na de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn verloofde. Kuciak deed onderzoek naar banden tussen de Italiaanse maffia... en regeringskringen waarbij EU-geld zou zijn misbruikt. De twee verdachten van de postbankmoord zijn in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel. Het gerechtshof acht bewezen dat zij Alex Wiegmink hebben vermoord. De rechtbank ging eerder uit van doodslag en kwam tot lagere straffen. De SGP wil dat het kabinet onmiddellijke actie onderneemt... tegen de verkoop van een poeder waarmee zelfmoord kan worden gepleegd. De partij komt met die oproep na aanleiding van de dood vorige maand van een meisje van 19. Ze kocht het middel voor anderhalve euro via internet. Meer dan 10.000 mensen zijn de enclave Oost-Ghouta in Syrië ontvlucht. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is het de grootste groep die uit het gebied is gevlucht sinds de start van het offensief. Ze zijn vanuit de rebellenenclave naar een gebied gegaan dat in handen is van de Syrische regering. Die mensen hebben dus gekozen tussen twee kwaden, zegt correspondent Marcel van der Steen. Nou, die kunnen er dus voor kiezen om te blijven, maar daarbij kom je dan steeds meer in de verdrukking. Hè? Er is veel te weinig voedsel um, en je, je loopt dus kans om om te komen bij bombardementen, bij beschietingen. Daarnaast kun je dus proberen om er inderdaad uit te gaan. Om, om toch maar dat gebied van Assad in te gaan. Maar dat zullen mensen daar heel risicovol vinden. Want je weet dus ook niet wat je kunt verwachten. Het Syrische leger begon drie weken geleden met het heroveren van de enclave. Sindsdien zijn er meer dan 1200 mensen omgekomen. Volgens Schattingen zitten er nog 400.000 burgers vast in Oost-Ghouta. Hulpverleners kunnen het gebied door aanhoudende bombardementen nauwelijks bereiken. Modehuis Versace stopt met de verkoop van bont. Eigenaar Donatella Versace zegt in het blad The Economist dat ze klaar is met bont en dat ze geen dieren meer wil doden voor mode. Versace verkoopt nu nog jassen met een kraag van netsen bont van bijna 9000 dollar. Andere modehuizen als Calvin Klein en Armani zijn jaren geleden al gestopt met bont. Vorig jaar deed ook Gucci dat. Het weer is op de meeste plaatsen bewolkt en regenachtig. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen gaat de regen in het noorden over in natte sneeuw. Temperatuurverschillen zijn dan groot, met 2 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. In het weekend koelt het verder af en gaat het overal sneeuwen. Ja, het is niet anders. Edwin Gerritsen. Wat heb jij op de weg? Ja, het is nu al wat drukker Lara dan gebruikelijk op dit tijdstip en er zijn ook wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Den Bosch-Maastricht bij Eindhoven voor hoogte een kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag tussen knoop het Lunetten en Nieuwerbrug een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom voor Sabina 10 kilometer verder met een half uur op onthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen. En de A35 Almelo richting Duitse grens is is dicht voor de Duitse grens. Dat komt door een aanrijding in Duitsland. Omrijden kan via de A1 langs Oldenzaal en Bad Bentheim. Op de A50 Arnhem Apeldoorn tussen Afrietskaarsberg en Kloppend Beekbergen. Zeven kilometer vielen. De rijbaan is vlak voor Kloppend Beekbergen dicht. Daar is een vrachtwagen tegen een bestelbusje gereden. Bedrijfsovername, harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en een vestiging in Parijs.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 NOS NTR. The Unilever board is announcing today. Unilever kiest voor Nederland. Welkom. Heel blij, uh, omdat het echt een prachtbedrijf is. Wij zijn een bedrijf in feite wat dicht bij de consumenten, dicht bij de markt. Ik ben trots, ja. ja. Ja, zeker. Ja, dat maakt ons natuurlijk toch tot een bijzonder land. Een opsteker dus voor Nederland. En toch wel een klap voor de Britten. Unilever heeft na een jaar de knoop doorgehakt... en verplaatst zijn tweede hoofdkantoor naar Rotterdam. En de bus staat straks ook in Rotterdam... waar scholen proberen thuiszitters weer de klas in te krijgen. Veel van die kinderen gaan langdurig niet meer naar school... door ingewikkelde psychische of fysieke kwalen. Uh, ik was gewoon de eerste ja, keer okay, aan het puber, ik had geen zin meer. De tweede keer heb ik verkeerde vrienden gemaakt, ben ik aan de drugs gegaan. En de derde keer was ik zanger van mijn zoontje. Ik had op een gegeven moment geen concentratie meer. En ja, dan lukt, lukt niks qua werk... Het werkte gewoon niet meer. Ja, we willen dat elk kind. wat nog maar enigszins naar school kan. ook echt naar school gaat. Lara Rensen Nieuws en hoe pakken ze dat aan? Dat gaat u straks horen... vanuit onze mobiele studio in Rotterdam. Maar als eerste eventjes naar nieuws over Unilever. We spreken later in deze uitzending Topman Polman in Londen. En VNO-NCW vertelt bij ons waarom ze zo blij zijn... met de komst van het hoofdkwartier van Unilever. En u hoort natuurlijk reacties uit Politiek Den Haag... waar toch een wat gemengd beeld bestaat. Verslag even aan de andere in Ja, voor premier Rutte is er natuurlijk geweldig nieuws. Hoog ingezet en niet verloren. Maar wat is de winst, vragen de oppositiepartijen. Het levert geen banen op. Het is niet duidelijk dat Unilever voor Nederland heeft gekozen omdat de dividendbelasting wordt afgeschaft, maar door dat uh, besluit dat nog genomen moet worden, is Nederland wel 1,4 miljard euro per jaar kwijt. En zegt de oppositie, dat geld hadden we veel beter aan iets anders kunnen besteden. Goed, straks meer van Hans. En dus uh, de uh, uh, topman van Unilever, Polman. Deze week besteden we aandacht aan prestigieuze projecten in verschillende gemeenten in Nederland. Onze verslaggever is vandaag in Arnhem. mark Robin Visser, wat heb je daar gevonden. De stad Arnhem is ooit ontstaan aan de Sint-Jansbeek. Heel veel mensen weten dat niet en dat komt misschien ook wel omdat je die Sint-Jansbeek bijna nergens zag. Maar dat is nu anders. De Sint-Jansbeek is terug in het centrum van Arnhem, hoewel is het nog steeds een beek of is het meer een artificiële stadsgracht. Ook daarover dus straks meer vanuit Arnhem. Ik neem u eerst mee naar de ontwikkelingen rond Groot-Brittannië en Rusland. Groot-Brittannië krijgt van alle kanten steun in haar diplomatieke rel met Rusland. Niet alleen Europese landen, ook de Verenigde Staten en de NAVO scharen zich achter de Britten. De rel ontstond na de vergiftiging van oud-spion Skripal en zijn dochter. Premier Theresa May kondigde daarop een aantal sancties aan. Waaronder het uitzetten van 23 Russische diplomaten. Daarover heeft u gisteren al kunnen horen in Nieuws en Co. Correspondent Suze van Kleef nu naar die, die steun die ze dus krijgen, um, het is veel steun om ze heen. Wat, wat houdt het in? Ja, de NAVO die heeft een verklaring gedaan... Uh, waarin stond dat ze als één blok achter Groot-Brittannië staan... en dat het gedrag van Rusland een uh, bedreiging van de vrede is. Maar, zei secretaris-generaal uh, Jens Stoltenberg ook... de NAVO blijft defensief, we willen geen nieuwe koude oorlog... Dat is duur, riskant en heeft uiteindelijk geen winnaar. Uh, ja, daarnaast deden de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk... er nog een schepje bovenop, want die deden nog een gezamenlijk statement... waarin ze de zenuwgasaanval veroordeelden. Zien als een aanslag op de soevereiniteit van Groot-Brittannië. En ze zeiden ook dat ze het allemaal hoogstwaarschijnlijk vonden... dat Rusland erachter zit. Dus daarin scharen ze zich echt wel achter Groot-Brittannië. Heeft mij veel aan de telefoon gehangen, denk je? Want ze heeft dit wel snel voor elkaar gekregen, hè? Ja, ik denk dat zij heel erg veel uh, aan het bellen is. Uh, ze doen ook uh, de, Dit statement uh, waarop ik net vertelde... komt ook vanuit Downing Street. Dus zij wil echt uh, duidelijk maken ook tegen Rusland... dat ze niet in haar eentje staat. Dat mm -hmm. ze ondanks allerlei onrust in de, uh, de EU misschien wel... Uh, dat ze toch in dit soort zaken de steun heeft van, uh, van haar bondgenoten hier. Uh, dus ik denk dat ze enorm heeft lopen lobbyen, ja. Ja, precies. Ik begrijp dat ook in Groot-Brittannië zelf de taal steeds steviger uh, wordt... Uh, ik hoorde iets over een verklaring van de minister van Defensie. Wat zei hij? Ja, dat was eigenlijk wel een beetje vreemd. Niet, niet zo Brits in ieder geval. Weinig diplomatiek. Hij uh, zei in een speech. Uh, de daad van de Russen die was afschuwelijk. En wij hebben daar alleen maar op gereageerd met dit soort sancties. En ik vind dat Rusland gewoon even moet dimmen. Het moet zijn bek even houden. Ja, dat hmm. is uh, taal die ik eigenlijk niet echt gewend ben van uh, uh, Britse politici. Nee, die zijn meestal heel deftig. Hè? Mm. Daar draai je er dan een <laughs> beetje omheen. Uh, maar dit is heel direct. Betekent dit dat uh, de steun. Uh, deze steun ook dat sancties tegen Rusland. Misschien nog wel zwaarder zouden kunnen worden. Wat is jouw inschatting? Ja, dat zou zeker kunnen. Uh, Theresa May uh, zei gisteren al dat er nog meer maatregelen uh, kunnen gaan volgen. Ze zei: uh, er is geen plek voor die corrupte elite in ons land. Maar wat ze precies bedoelde, daar bleef ze eigenlijk nog vaag, vaag over. En Boris Johnson van Buitenlandse Zaken die zei vanochtend ook al dat er misschien. Misschien meer sancties zouden volgen. Maar ook hij ging niet in op de details. Dus het is nog heel even afwachten. Maar dit soort teksten. Uh, val ik wel in goede aarde. bij mensen die de huidige sancties. Uh, en maatregelen veel te licht vinden. Want dat zijn er ook heel erg veel. Uh, veel Poetin-critici en activisten zeggen. Deze maatregelen. Raak, uh, raken eigenlijk de verkeerde mensen. en zullen niet veel uithalen bij Poetin. It's not to work. Completely ineffective. Uh, it's not impressive. It is. Uh, pretty lame. Gaat niet werken. Slap. Niet effectief. Het zijn harder woorden van Roman Borisovic... over de maatregelen van Theresa May. Als ze Poetin echt hadden willen aanpakken... dan hadden ze persoonlijke maatregelen moeten nemen... die hem en zijn vertrouwelingen in zijn portemonnee raken... zegt deze corruptieactivist. At... Hij wijst naar het pand achter hem... op een van de duurste plekken van Londen. The one with black railings... They, uh, the... Not the top one, but just one under. Een gigantisch appartement dat eigendom is van plaatsvervangend premier Igor Shuvalov. Aankoopwaarde zo'n 16 miljoen euro. En dat is op zijn minst dubieus tegen critici van de Russische regering. Uh, that at the time when Mr. Shuvalov was 112 times his income, income. Dat was toen namelijk 112 keer zijn jaarsalaris. Maatregelen tegen dit soort Russische regeringsmedewerkers... zouden helpen, zegt Borisovic. Bijvoorbeeld door het invoeren van nieuwe wetten. Dan kunnen ze bijvoorbeeld de tegoeden van Russische ambtenaren... in groot brittannië bevriezen, beslag leggen op hun huizen... Kicking their out of the hun visa-aanvragen weigeren en zelfs hun families het land uitgooien, zegt hij. Ook andere steenrijke Russen die banden hebben met het Kremlin moeten worden aangepakt, vindt Borisovic. De oligarchen hebben vaak huizen van tientallen en soms wel honderd miljoen euro. En vaak is niet duidelijk waar dat geld precies vandaan is gekomen. En dat moeten ze maar eens gaan uitleggen, vindt Borisovic. of Of het legaal verdiend is, of het legaal is weggesluist, of er genoeg belastingen over zijn betaald, gewoon of het klopt. You know, we don't, we're not niet over het regime. De pillars van het regime die hier in Londen zijn. Alles wat het UK kan verleiden. Want er mogen dan wel 23 diplomaten uit Groot-Brittannië worden gezet. Poetins oligarchen kunnen hier in Londen voorlopig nog in alle rust en vrede blijven wonen. Ja. Het is het oordeel van de mensen daar, activisten onder andere... die onze correspondent sprak, Suze van Kleef. Gisteren dus de maatregelen vanuit Groot-Brittannië tegen Rusland... en vandaag de steun van de grote bondgenoten. Wij houden de ontwikkelingen voor u in de gaten. Verkeersinformatie dan. Edwin Gerritsen. Het is een drukke spits. Er staat nu 300 kilometer file... Er zijn wat ongelukken gebeurd. En de meeste vertraging is er nu op de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Knoop het Grijshoort en Knoppen Beekbergen staat 20 kilometer file. De A50 is vlak voor Beekbergen dicht. na een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. Verkeer vanuit Os naar Apeldoorn kan omrijden via Utrecht-Barneveld... over de A12, de A30 en dan de A1. 16 minuten over vier. Nog steeds zitten veel Nederlandse kinderen thuis en niet op school omdat ze bijvoorbeeld psychische of fysieke aandoeningen hebben... en daarom niet meer naar school kunnen. En binnen Nieuws en Kobus een gesprek over deze zogenaamde thuiszitters. ieder Magé, weet je eigenlijk om hoeveel kinderen het gaat... hier bij ons in Nederland? Ja, het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuis zit... en, en daardoor dus geen uh, onderwijs krijgt... is vrijwel gelijk gebleven vergeleken met uh, vorig jaar. En dan moet je dus denken... Aan ongeveer 4215 leerlingen, Lara. En dan denk je, dat is al een behoorlijk aantal. Hmm. Maar um, ja, ik heb me net laten vertellen door Christa... die zit bij mij in de bus... dat dat dan de officiële getallen zijn. Dat zijn dus mensen waar, of leerlingen waar een ontheffing voor is aangevraagd. Maar er zit ook nog een groep bij... waarvoor nog niet die ontheffing is aangevraagd. En die wel deels thuis zitten, of grotendeels thuis zitten. En een van die kinderen is Damon. En Damon zit vandaag bij mij in de bus. Uh, Damon, je gaat drie keer per week uh, twee uur naar school. Je bent vandaag ook nog geweest. Wat heb je vandaag gedaan? Ik heb rekenen en Engels gedaan. Kijk. En uh, hoe moet ik dat voor me zien, Damon? Hoe, hoe, in wat voor een klas zit je dan? Dat weet ik niet. Ik bedoel meer van, heb je ook klasgenoten? Nee. Nee, je krijgt alleen les van, van één leraar dan. Van een begeleider. Ja. En hoe is dat? Ik ben zo wel gewend. Ja. Maar leuk? Minder leuk? Zou je liever in een, in een volle klas zitten? Nee. Nee, waarom niet? Het is te druk. Ja. Ja. Tegenover jou zit je moeder, Christa. Ja, Christa, Damon had uh, tot zijn negende onderwijs, een regulier onderwijs. Uh, waar ging het mis? Bij de overstap van uh, regulier onderwijs naar speciaal onderwijs... Uh, toen is het eigenlijk misgegaan voor Damon. Ja, want uh, Damon heeft een stoornis in het autistische spectrum. Ja. Moeten we zeggen. En, en, en dan? Waar ging het precies mis? Uh, de school waar hij naartoe ging... dat was de dichtstbijzijnde passende speciaal onderwijsschool uh, bij ons in de buurt. En dat is dan waar je gebruik van moet maken in eerste instantie. Uh, daar was het pedagogische klimaat voor uh, niet alleen Damon... maar een hele grote groep kinderen zo uh, onveilig... dat dat gewoon niet langer meer ging uh, voor Damon en heel toen... veel andere kinderen. En toen besloot je om hem naar huis uh, thuis te houden? Uh, dat was eigenlijk de beslissing van school. Oké, okay. en sindsdien zit hij dus grotendeels thuis. Ja. Drie keer per week gaat hij dan wel uh, naar school. Ja. En wat voor school is dat? Ook een speciaal onderwijsschool. Dat is een cluster 4 school voor kinderen met uh, autisme-spectrumstoornis. En daar gaat hij nu. Uh, zijn we na de zomervakantie afgelopen jaar uh, begonnen met een langzame opbouw. En nu zitten we op drie keer twee uur. Ja, en wat is het doel? Uh, het doel is en blijft dat Damon onderwijs krijgt op de manier zoals het voor hem te doen is en voor hem prettig is. Ja, en dat, en dat zou in jullie ogen wel meer moeten zijn dan dat het nu is, die drie keer per week twee uur? Ja, dat zou je hem wel wensen. Uh, alleen daarvoor zijn gewoon binnen een school zijn daar gewoon heel weinig mogelijkheden voor. Ja, waar lopen jullie tegenaan? Uh, hij kan natuurlijk niet in de klas, dus hij zit buiten de klas met een begeleider. Nou, Er moet ruimte zijn, die moet beschikbaar zijn. Uh, er moet een begeleider zijn, die moet bekostigd worden. Wie gaat dat bekostigen? Is dat de gemeente, is dat de school? Dus dat, daar blijf je altijd uh, uh, een soort van... Ja gevecht mee houden, zeg maar, wie er verantwoordelijk is ja. voor, uh, voor die zorg. Want als het aan jullie ligt, krijgt Damon meer onderwijs. Als hij daaraan toe zou zijn. Ja. Dan kijk ik even weer naar Damon. Damon, zou jij dat ook zien zitten, om, om vaker naar school te gaan? Ja, maar niet heel vaak. Nee, maar wat zou voor jou uh, betekenen, wat vaker? Wat zou je fijn vinden? Misschien één dag meer. Eén dagje meer, ja. En dat is dus lastig, uh, Christa, om ja. dat te regelen. Ja. Ja. En hoe is dat voor jou als moeder? Want dan heb je dus een kind grotendeels thuis zit. Thuis, ja. Ja, er komt natuurlijk heel veel zorg bij kijken. Maar het liefst wil je natuurlijk dat je kind gewoon wel onderwijs kan volgen. Ja, en dat, dat gun je hem ook gewoon. Dat hij naar school kan gaan. Vriendjes, vriendinnetjes. Gewoon de dingen doen die andere kinderen ook... Uh... Doen. Ja, dat geldt Lara natuurlijk voor heel veel andere leerlingen. Ik zei het net al: 4215 leerlingen en dus die ouders. We gaan er zo meteen over verder praten. Want hier in Rotterdam loopt een pilot. Dat gaat hartstikke goed. Maar ja, de vraag is of alle kinderen die thuis zitten uiteindelijk ook dat gepaste onderwijs kunnen krijgen. We gaan er zo meteen over verder praten. Ja, ja precies. Want dat is natuurlijk ook maatwerk. Nou, ik ben heel benieuwd. Uh, tot straks natuurlijk in deze uitzending. En eigenlijk goed nieuws over koraal. In het Nederlands Koninkrijk is. Kerngezond koraal te vinden, gaan we straks over praten met de expeditieleider.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 A be. Don't believe it. Waarmee ze doorbraken. Happy hour van de Martens. Laboratoria. Oplossingen voor een Doorbraken. Doorbraak. Ja, over doorbraken gesproken. Wereldwijd staan koraalriffen onder druk. Onder meer door klimaatverandering. Maar vandaag hebben we goed nieuws. De Sababank vinden we nog bijzonder gezonde en veerkrachtige koraalriffen. Dat ontdekten wetenschappers van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee... en wetenschappers van de Universiteit Wageningen tijdens de oceaan-expeditie... met het onderzoeksschip de Pelagia. Daar hebben we het al vaker over gehad. Ik praat met Fleur van Del. Zij is expeditieleider en zeebioloog bij het Nederlands Instituut. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mevrouw van Del, hoe was het om die gezonde koraal te vinden? Nou, dat was uh, echt een fantastische ervaring. Omdat we zoveel toch slechte riffen hebben gezien de laatste tijd. Dat we nu opeens uh, eigenlijk op een, op een stuk kwamen. Wat, wat me deed herinneren aan uh, eigenlijk hoe de riffen er 30 jaar geleden uitzagen. Dus dat gaf wel een enorm goed gevoel in deze tijd. Waar, uh, ja, waar het toch in feite slecht gaat met de meeste riffen. Hmm. Kunt u mij en de luisteraars eens meenemen naar die onderwaterwereld? Als ik mijn ogen dichtde, hoe, hoe zien die kerngezonde koralen eruit? Beschrijf ze eens. Nou, die kerngezonde die zien er eigenlijk uit. De koralen zelf zijn een soort bruinig, donkerbruin. Dus dan weet je, oké, okay, dat is een gezond koraal. Of lichtbruine. En je ziet de bedekking daarvan is heel hoog. Dus je ziet heel veel donkerbruine knollen en, en platen. En, en, en van allerlei kleuren bruin en beige en groen. En weinig uh, algen, dus weinig grote vlezige algen eromheen. En je ziet uh, gorgonen, dat is geen steenkoralen, maar zachte koralen. Je ziet veel vis, dus dat duidt gewoon op ja, een gezond koraalrif. Mm. Ik zag een, uh, een foto van u op de website van uw instituut... waarin u in een duikpak monsters neemt van koralen. Heeft u dat ook bij deze koralen op deze manier gedaan? Ja, dat was een andere expeditie. Deze expeditie hebben we met de Pelagia gedaan. Dat is ons onderzoeksschip van het NIOS. En die heeft heel veel apparatuur bij zich om, uh, om gewoon met camera's onder water opnames te maken. Die we online, online eigenlijk aan boord kunnen bekijken. Dus dan vaart het schip langzaam over het rif. En mm -hmm. dan, uh, dan kunnen wij precies zien uh, wat, uh, ja, wat de bedekking is. Dus eigenlijk je, je range wordt veel groter dan... Dat je gaat duiken. Als je gaat ah, duiken okay. zie je eigenlijk maar een heel klein plekje. Maar zou u daar nog wel heen willen dan om uh, zelf ook monsters te nemen? Of, of wilt u liever niet meer aan dit koraal zitten? Nou, ik zou natuurlijk dolgraag uh, weer een keer uh, ook op deze prachtige riffen duiken. Maar uh, ze zijn natuurlijk vrij afgelegen. Dat is waarschijnlijk ook een reden waarom ze nog zo, uh, zo goed eruit zien. En, uh, dus, uh, en het is natuurlijk een vrij ruwe, uh, ruwe omgeving op de Sababank. Het zijn hele hoge golven. Uh -huh. De riffen die zijn, uh, ook, uh, die beginnen pas op een meter of 10, 10, 15. En die lopen dan door tot een meter of 70, 80. Dus uh, dat is wel een beetje een, een range uh, waar die voor de meeste recreatieve duikers een beetje te, te avontuurlijk is. Ja, misschien maar beter ook, toch? Ja, ik denk dat, het, uh, dat ze daardoor heel goed beschermd zijn tegen, tegen grote uh, duiktoerisme. Want is dat, denkt u dat dat de reden is waarom deze koralen zo gezond zijn? Ik denk zeker dat het een rol speelt. Ja, ze zijn dus afgelegen ook van het land. Dus, dus er zijn weinig invloeden van, van vervuiling die van van, land, van, het eiland, van de eilanden komen. Dus, en het is ook vrij ver weg voor, voor, voor vissers. Waardoor ik denk de visdruk daar ook vrij laag is. Dus dat zijn allemaal factoren die, ja, die, die tot een gezond drift kunnen leiden. Hoe belangrijk is het dat er koraal blijft bestaan? Gezond koraal? Koraal is natuurlijk, heeft allerlei functies, eigenlijk services. Het is enerzijds uh, is het belangrijk voor uh, een hele diverse habitat... waar veel organismen kunnen leven, verschillende organismen. En daarnaast is het ook een... Uh ook een, een soort verdediging tegen de zee. dus Vooral langs eilanden met kusten heb je riffen die dan uh, eigenlijk de golven breken... en waardoor de eilanden minder snel uh, aan erosie onderhevig zijn. Mm -hmm. Dus er zijn allerlei functies die eigenlijk waarin riffen een hele belangrijke rol spelen. Oké. Okay. Ik begreep dat u naast dat gezonde koraal ook nog iets uh, bijzonders heeft gevonden... namelijk enorme gaten in de zeebodem. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, was ook op de Sababank, dat was eigenlijk heel spectaculair. De Sababank is eigenlijk een groot plateau, een kalkplateau van 40 bij 60 kilometer. Maar aan één uiteinde zit er een soort schiereiland. En dat is, dat, is, dat is 70 meter diep, terwijl de rest van de bank wat ondieper is. En op dat, op dat 70 meter diepe plateau, dus waar we zaten op de dieptekaarten eigenlijk witte gaten. Wij dachten, oh, dat is nog niet in kaart gebracht. Er zijn nog geen dieptelijnen van, dus laten we maar eens gaan kijken. En toen we er dichterbij kwamen, toen zagen we toch dat er wel wat diepte meter waren geweest, maar wij, wij dachten van nou, we gaan gewoon in zo'n gat met onze camera's ja. en kijken wat daar wat daarin zit. Dus, uh, en toen? Het was wel spectaculair. Dat is een soort sinkhole is het. Dat zijn een soort uh, oplossingsgaten eigenlijk in het kalksteen. En toen gingen we met de camera erin. Het was vrij nauw. Dus het was er een hele uh, tour voor de kapitein van de Pelagia ook... om hem goed uh, op positie te houden. En toen zijn we met die camera's naar beneden gegaan. En toen beneden, ja, dan zagen we een soort iets... wat we nog nooit gezien hadden. Iets eigenlijk totaal bizar. Dat waren allemaal soort pilaren stonden op de bodem met gelijke afstanden van elkaar in een soort patroon en die pilaren die worden allemaal konden we zien op de camera's worden gevormd door, door algen die kalk afzetten dus dit zijn allemaal laagjes He? van kalk op elkaar He? het zijn een soort soort soort pannenkoek wordt het met allemaal laagjes allemaal pannenkoeken op elkaar allemaal kalkalgen die die op elkaar groeien en die als het ware een soort torentje vormen maar allemaal en, met gelijke afstand tot elkaar ja on, min of meer wel er zaten duidelijke ah? patronen in het deed me heel erg denken aan het terracotta-leger uh, in Xi'an in China. Daar staan ook al die, al die mannetjes in, die, in die, die legers... in die putten op gelijke afstand van elkaar. Allemaal een beetje identiek. Zo stonden ze daar op de bodem van die, uh, die, die sinkhole. Prachtig. Nou, mooi. Ik wil u bedanken voor uw verhaal, mevrouw Van Douw. Ja, um, mooi verhaal over het gezonde koraal... en dat bijzondere sinkhole met die pilaren zeebiologische. Bij het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Zee dus onderzoek met collega's van de Universiteit Wageningen. Tax. Vriendjespolitiek, nepotisme en corruptie. Volgens het Europees Parlement ging alles fout bij de benoeming van een topambtenaar. Maar eurocommissaris commissaris Timmermans blijft hem toch steunen. En betreurt de ophef, zoals dat dan heet. Ons belangrijkste verhaal om vijf uur. We hebben gekozen voor de ontwikkeling rond Unilever. Het hoofdkwartier, het tweede hoofdkwartier van Unilever... verhuist helemaal naar Rotterdam, het wordt één hoofdkantoor. Dat is goed nieuws voor Nederland, maar wat levert het op? Gaan we zo horen. NPO Radio 1. Eerst natuurlijk naar het nos journal Jeroen Chepkema. Google investeert 500 miljoen euro... in de uitbreiding van het datacenter in de Eemshaven. Het gebouw staat vol met servers voor YouTube-filmpjes... Google Maps en Gmail. Google zit sinds eind 2016 in de Groningse haven. Er werken nu 250 mensen. Google wil niet zeggen waar het extra geld naartoe gaat. De NAVO heeft cel uitgehaald naar Rusland vanwege de aanslag met zenuwgas... op de voormalige dubbelspion Kripal in Groot-Brittannië. Secretaris-generaal Stoltenberg vindt het gedrag van Rusland onacceptabel... en noemt het een bedreiging voor de vrede en stabiliteit in de wereld. De twee verdachten van de postbankmoord zijn in hoge beroep veroordeeld tot 18 jaar cel. Het gerechtshof 8 bewezen dat zij Alex Wiegmink hebben vermoord. De rechtbank ging eerder uit van doodslag en kwam tot lagere straffen. En de Duitse Frank Wormoed is vanaf komend voetbalseizoen... de nieuwe hoofdtrainer van Herakles. Wormoed werkt nu nog als hoofd van de trainersacademie... bij de Duitse Voetbalbond. Bij Herakles volgt hij John Stegeman op. Die vertrekt de komende zomer naar Gohead Eagles. Dankjewel, Jeroen. We gaan naar het weer. Gerrit Ja, Je voelt het wel komen, hè, die kou. Langzaamaan. Ja, langzaamaan. De wind is al toegenomen uit het oosten. Er ligt nu een front boven het zuiden van het land. Het zuidwesten van het land. En Het front schuift heel langzaam naar het noorden toe... En komt uh, ja, vannacht zo'n beetje boven de noordelijke helft van het land te liggen. Blijft daar ook hangen. Dat betekent dat het daar uh, wat regenachtig blijft. In het zuiden wordt het tijdelijk droog. Maar morgen komt er alweer een nieuw regengebied vanuit het zuiden. Heel lekker. Ja, morgen <laughs> Vannacht uh, uh, koelt het af naar zo'n 2 graden in het noorden. En een graad of 5 in het zuiden van het land. En er staat uh, vooral in het noorden een krachtige tot harde oostenwind. Uh, morgen is het dan bewolkt. Uh, opnieuw regen. Zowel in het noorden... Als in het zuiden, daartussen in een strook waar het waarschijnlijk wel een tijdje droog blijft over het midden van het land. Een groot verschil in temperatuur ook. Die koude lucht begint in het noorden al wat binnen te dringen. Drie graden wordt het dan maximaal. In het zuiden wordt het nog negen à tien graden. Ja, de wind morgen oostelijk. Windkracht 4 tot 5, Aan zee en op het IJsselmeer 6 tot 7. En dan het weekend. In de nacht van uh, morgen op zaterdag gaat het in het midden en zuiden van het land een beetje sneeuwen. Min 1 tot min 5 wordt het dan. Zaterdag overdag bitterkoud met 1 à 2 graden boven nul. In het zuiden wat sneeuw. Op de Wadden sneeuwbuien. Windkracht 5 tot 7 uit het oosten tot noordoosten. Zondagochtend min 4 tot min 6. Overdag veel zon, dat wel. Iets minder wind en het wordt plus 2. Volgens mij vind je het nog leuk ook. Hè? Jij vindt dit soort ontwikkelingen wel, wel interessant. Wel maar, ja, ja, maar ja. niet om het mee te maken. Nee, dankjewel, je Gerrit. Goed, de verkeersinformatie. Edwin Gerrit, is het best wel druk of niet? Ja, het is inderdaad een vrij drukke spits. Drukker dan gebruikelijk in ieder geval. Komt ook door de regen en door ongelukken. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht bij Eindhoven... tussen knooppunt Ekkersweijer en knooppunt de Hocht. 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug. Een half uur vertraging door een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht... En de meeste vertraging is er op de A50-os richting Apeldoorn. Tussen Grijshoord en Beekbergen staat 20 kilometer file. Vlak voor knooppunt Beekbergen is de rijbaan dicht... na een ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. Verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via de A12 richting Utrecht... en dan langs Barneveld over de A30 en dan de A1.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 Wij van Rinsma weten dat als geen ander. Kom naar een van de grootste modezaken van Nederland. Rinsma Modeplein in Gorendijk. Zo is er maar één. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorendijk. Of shop online 350 modemerken. Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer.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 De Bamigo houdt je droog en fris. Onder alle omstandigheden. Bestel je bamboe onderkleding op bamigo.com. Bestel nu je kozijnen en deuren bij je Profil-expert... en profiteer van 10% korting. Kijk op profil.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Uw WOZ-waarde verlagen? Maak gratis bezwaar. via Zes minuten over, half vijf. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co. Na lang gezwegen te hebben reageert de vicevoorzitter... van de Europese Commissie, Frans Timmermans, vandaag. Voor het eerst op de affaire Selmayr. Die affaire gaat om de omstreden benoeming van een topambtenaar in Brussel. Het Europees Parlement was deze week snoeihard over de procedure. Waarbij woorden als vriendjespolitiek, een staatsgreep... schaamteloos, corrupt, nepotisme, het viel allemaal. Timmermans betreurt de ophef. Nou ja, als je een ambtelijke benoeming doet... dan wil je liever niet dat er heel veel ophef en heel veel discussie uh, ontstaat. Uh, dus uh, dat vind ik ontzettend jammer dat uh, dat gebeurd is. Het heeft ook te maken natuurlijk met de persoon van Martin Zijlma. Dat begrijp ik wel. Hoe bedoelt u dat, dat dat met zijn persoon te maken heeft? Nou, Martin maar is iemand die uh, in de afgelopen jaren... als kabinetchef uh, van uh, Jonker heel zichtbaar is geweest. Ook in de publieke en politieke discussie, ook met tweets en andere manieren. Dus dat men dan zegt van, hé, hey, deze man die zo zichtbaar is... hoe kan die secretaris-generaal uh, van de commissie worden? Ik heb daar geen aarzelingen bij, omdat ik denk dat hij in die nieuwe rol... Uh, zich ook heel goed uh, kan richten op zijn werk. Er is eigenlijk en... niemand die aan zijn competenties twijfelt. Het gaat natuurlijk vooral over de manier waarop die benoeming... in een soort flits is gebeurd... Uh, u heeft veel politiek gevoel. Had u niet zien aankomen dat de buitenwereld hier overheen zou vallen dan? Normaal, het is het een ambtelijke benoeming. En ambtelijke benoemingen gaan wel vaker uh, op deze manier. Het de Europees Parlement gaat nu onderzoeken of wij hier fouten in hebben gemaakt. Als we fouten hebben gemaakt zullen we daar ook rekenschap voor uh, afleggen. Maar bij mijn beste weten hebben we de procedures keurig gevolgd. Ja, maar mijn vraag was, had u niet kunnen inschatten dat wat er nu allemaal gebeurt in het Europees Parlement... wat zegt dat u hen als idioten behandelt, dat er een koe is gepleegd in de Europese Commissie... had u dat politiek niet kunnen aanzien komen met zo'n benoeming van eigenlijk zo'n... Misschien wel controversieel bekend figuur hier in het, in het gebouw. Er zijn in de loop van de geschiedenis heel vaak hoogste ambtenaren aangesteld... van de Europese Commissie. Dat heeft nog nooit, eh, bij mijn beste weten, tot eh, veel commotie eh, geleid. Het is ook altijd zo dat een president van de Commissie... moet heel goed met de secretaris-generaal... Kunnen samenwerken. Dus als de president van de commissie iemand op het oog heeft... waarvan u zelf ook zegt... zijn capaciteiten staan totaal niet ter discussie... dan is het niet onlogisch dat de president van de commissie... zo iemand voordraagt om secretaris-generaal te worden. Maar die moet zich dan wel in die rol ook schikken. Maar hij heeft goed begrepen dat zijn nieuwe rol een andere is... dan zijn vorige rol. U bedoelt het is goed dat hij gestopt is met uh, ruzie zoeken en twitteren? Kijk, uh, u, moet zich, u moet zich wel realiseren... een kabinetchef van uh, de president van de commissie... handelt ook op gezag van de president van de commissie. Dus uh, als daar uh, politiek gedoe is... Uh, strijd is tussen verschillende opvattingen... is het logisch dat een kabinetchef zich daarin mengt. Een secretaris-generaal niet... He, dus het is nu heeft hij een andere rol. En ik ga er ook vanuit dat hij die rol ze respecteren. En in de eerste twee weken heeft hij dat ook keurig gedaan. Ja, ik, ik hoor toch mensen buiten de commissie zeggen... vrij massaal, dit ondermijnt het vertrouwen in de Europese instituties. Deze ene benoeming, deze ene man op deze plek... Ja, bevestigt voor veel mensen een beeld wat bestaat hier... over Brussel en de Europese instituties. Is het dan wel zo verstandig om hem gewoon te laten zitten? Maar als u, uw collega's en europarlementariërs aan ons vragen... Ga er nou zorgvuldig mee om met zo'n benoeming. Dan is het toch niet gek dat wij ook aan het Europese parlement vragen. Ga er dan ook zorgvuldig mee om. Trek je conclusies na onderzoek. Ja, maar het gaat mij ook om wat daarna gebeurde. In de perszaal bijvoorbeeld zijn er halve waarheden verteld. Is er gedraaid om feiten heen. Duurde weken voordat dingen duidelijk werden. Uh, met persvoorlichters die zelfs boos werden op journalisten die daar vragen over stelden. Ja, dat geeft toch het beeld dat er hier iets aan de hand is. Ja, dat had allemaal beter gekund. Dat geef ik uh, meteen toe uh, in, uh, in de perszaal. Maar kijk, ook zoiets als er zouden douceurtjes zijn beloofd aan commissarissen. Dat is gewoon helemaal niet waar. Maar als dat eenmaal gezegd is, voordat je dat dan weer eruit krijgt... dan gaan het dan weer een week overheen. En dan denken heel veel mensen... hé, hey, uh, er zijn commissarissen met douceurtjes uh, uh, gunstig gestemd. Het kan niet waar zijn, hè? Uh, het is gewoon helemaal niet zo voor is er nooit geweest. Het bestaat helemaal. Niemand heeft u dat beloofd? Nee, natuurlijk niet.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 het is donderdag, dan uh, ruimen we altijd tijd in voor de nieuwe podcast van NOS op 3. Die staat net online. Presentator Casper Meijer is de studio in komen rennen. Goedemiddag. Hallo, <laughs> waar hebben jullie het vandaag over? Nou, Lara, heb je wel eens gehad dat je met iemand praten over een uh, product, bijvoorbeeld uh, nieuwe voetbalschoenen of iets anders waarnaar je op zoek bent en dat je dan even later op Facebook zit te kijken en hé. Hey, die schoenen staan opeens in een reclame op Facebook. Ja, ja, dat er advertenties opeens, ja, dat heb ik zeker gehad. Ja. En dan word ik ongelooflijk wantrouwend en achterdochtig van. Jij bent niet de enige. Daardoor gaat al jaren het gerucht rond... dat Facebook je stiekem zou afluisteren met het microfoontje van je telefoon. En hun reclames dan afstemmen op hun gesprekken. Of op, op, op, op, op jouw gesprekken. Ja, dat heb ik eerlijk gezegd ook wel eens gedacht, weet je dat? Nou, dat dat zo... ik dacht, dit kan niet kloppen. Dit kan niet waar zijn. Uh, nou ja, het gerucht is heel erg hardnekkig. Facebook heeft het ook al eerder ontkend, maar nog steeds gaat het rond. En de gedachte is op zich ook niet zo gek, maar het is niet waar. Echt niet. Echt niet. Want. Uh, en in de podcast leggen we uit hoe dat kan. Nou ja, uh, kijk, als je de app uh, voor het eerst gebruikt. dan vraagt hij toestemming om jouw microfoon te gebruiken. Maar dat wil niet zeggen dat ze zomaar alles met jouw microfoon mogen doen. De app moet specifiek aangeven waarvoor ze je microfoon nodig hebben. Zegt de autoriteit persoonsgegevens. En als Facebook dan vraagt om bijvoorbeeld filmpjes te kunnen uploaden met geluid. betekent dat niet dat ze zomaar. Uh, dat geluid mogen gebruiken continu uh, om jouw advertenties te laten zien... dat staat ook zo vastgelegd in de wet bescherming persoonsgegevens... Mm. Dat, is, dat zijn de regels. Dan heb je ook nog de praktijk. Het is ook gewoon heel erg onpraktisch. Als Facebook al zijn gebruikers, en het zijn er een hoop, de hele dag zou afluisteren, dan zou dat ongelooflijk veel internetdata kosten. Een Amerikaanse journalist rekent uit dat Facebook dan 33 keer meer data dan, uh, zou verbruiken dan nu. Nou, Dat zou toch wel gaan opvallen, want dan ga je heel snel door je bundel heen. Uh, en ze zouden veel meer opslag moeten hebben om al die data te bewaren. Dus het dan kan zouden eigenlijk ze veel meer, meer datacenters. Nee, en uh, los daarvan is het ook nog maar de vraag of. Uh, kunstmatige intelligentie slim genoeg is... om uh, dat echt uit een gesprek... tussen twee mensen te kunnen vissen... Hmm. Uh, uh, waar het dan over gaat. Denk maar bijvoorbeeld... Uh, als je wel eens tegen Siri of Google Home... in volzinnen praat. Dat dan, gaat meestal niet goed. Het zou... Het heeft technisch nog heel wat voeten in de aarde. Maar dan moet je mij eens uitleggen waarom ik dat dan af en toe denk. Ja, ik, ben, ik ben geen aliehoedje of zo. Dus ik, ik ben niet bij voorbaat al argwanend. Nee. Maar komt het dan dat ik het misschien toch heb opgezocht ergens het, een keer? Het heeft deels te, te maken met hoe onze hersenen werken. Er is een fenomeen dat heet de frequency illusion. Uh, ga maar na. Als je net een nummer hebt ontdekt wat je leuk vindt, dan hoor je het de hele tijd op de radio. Of als je misschien een bepaalde auto op het oog hebt, dan zie je hem overal. Of als je zwanger bent, dan zie je ineens overal zwangere vrouwen. Nou, die waren er waarschijnlijk daarvoor ook al. Alleen toen vielen ze niet zo op. En hetzelfde geldt voor advertenties op Facebook. Als je het net ergens over hebt gehad, dan springt die advertentie voor jou eruit. Ja, precies. Dan is ja, zo kan je het ook omdraaien. En het uh, zijn niet willekeurig die advertenties. Nee. dat okay. kunnen we niet stellen, toch? Nee, Facebook weet gewoon heel erg veel over jou en over mij en over iedereen. Door de alle digitale sporen die we achterlaten, door ons surfgedrag in de gaten te houden. Of door uh, berichten of pagina's die je liked en door wie met wie je bevriend zijn. En misschien ook wel het meest ontnuchterende... weet je, zo uniek zijn we eigenlijk allemaal niet. Pardon? Uh, jij kan net een gesprek hebben gehad met een vriendin... over dat je meer kleding wil kopen in een tweedehands winkel... en dan mm. opeens zie je een advertentie daarvoor. Maar misschien hebben andere vrouwen van dezelfde leeftijd... die ook hoog opgeleid zijn... die misschien duurzaamheid belangrijk vinden... Ook daarnaar gezocht op internet. En Facebook maakt gewoon een profiel van jou. En weet dan dat jij misschien wel tot een groep behoort... die er ook zo'n advertentie wil. Als je er zo naar kijkt, is het ook wel weer schokkend... Dat, dat dat dan zo goed in beeld komt. Ja. Ja. Ze hoeven ons niet eens af te luisteren. Ze weten alles al van ons. ja Doordat ze eigen... zelf liken, uh, klikken... Doordat ze gewoon de hele tijd in de gaten houden. Omdat dus, wij ze die informatie geven. Nou, ja. uh, U hoort het allemaal in de NOS op Tech Podcast. Die vindt u op elke podcast-app. En natuurlijk op de site van NPO Radio 1. Moet je even naar podcast. Dat klinkt logisch, niet waar? Dank De verkeersinformatie. Wij gaan weer naar Edwin Gerrits. Het is een drukke spits met de meeste vertragingen in de Randstad en in het midden van dat land. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Bunnik en Nieuwebrug een half uur door een ongeluk. één rijstrook is dicht. En op de A50 Os Apeldoorn tussen Knopend Grijswort en Knopend Beekbergen 18 kilometer file. Voor Knopend Beekbergen is de rijbaan dicht na een ongeluk met drie vrachtwagens. Verkeer richting Apeldoorn kan omrijden via de A12 richting Utrecht en dan de A30 en de A1 volgen. Nieuws en Co. Het is kwart voor vijf. Veel Nederlandse kinderen zitten thuis... en gaan niet naar school omdat ze fysieke of psychische aandoeningen hebben. In Rotterdam vonden ze het onacceptabel dat meer dan 300 kinderen thuis zitten. Daarom zetten ze daar fors in om die kinderen naar school te krijgen. De Nieuws en Co-bus is in Rotterdam. Vertel eens, Saïda, Magé, waar sta je precies? Wij staan uh, ja, op de stoep, nou, eigenlijk het parkeerterrein van de Tiel Tiel School hier in, uh, in Rotterdam, inderdaad. Uh, waar een deel van die leerlingen nu terecht kan voor onderwijs. Ik ga meteen naar de directeur van die school, Leo van den Broek. Ja, Leo, wat voor leerlingen komen hier? Bij ons komen kinderen met een ernstig meervoudige beperking: allemaal cognitief laag functionerend een grote medisch-motorische problematiek. Ja, en, en kan je dat nog iets concreter maken? Ja, kan ik wel concreter maken. Ontwikkelingsniveau van onze kinderen zit vaak onder de 24 maanden. Dus dat is best uh, laag. Maar dat is wel de, de, de tijd dat kinderen echt leren. Mm -hmm. Echt gaan imiteren, gaan leren van en met elkaar. En medisch, je kan het zo gek niet noemen. We hadden het straks even met iemand over epilepsie. De helft heeft epilepsie. Er hebben een aantal uh, kinderen uh, zonder voeding. Er worden veel kinderen gecatheteriseerd. Uh, zit, uh, het gros zit eigenlijk in een rolstoel. Ongeveer een uh, 90 is niet zindelijk. En dan ja. is er nog een procent of acht klokzindelijk. En twee van onze kinderen, die kunnen helemaal zelf. Ja. Heel divers dus. Ja. Een beter beeld inderdaad nu bij uh, wat voor leerlingen bij jullie komen. Ik ga naar de wethouders, vinden de Lange. Welkom bij ons in de bus. Ja, jullie dachten twee jaar geleden, dit moet anders. Ja. En hoe ging dat vervolgens? Nou, we hebben eigenlijk gezegd, uh, deze doelgroep uh, is een, een, een doelgroep wat niet uh, heel makkelijk onderwijs uh, krijgt. Maar dat betekent niet dat ze zich niet kunnen ontwikkelen. En als zo'n kind uh, bijvoorbeeld kleuren leert herkennen, of cijfers of letters, dat is een enorme stap. En je ziet ook dat ouders dat heel erg prettig vinden. Uh, en dat, dat is een ontwikkeling uh, die wij eigenlijk alle kinderen uh, gunnen. Ja. En wij hebben gezegd, we vinden dat uh, dat, dat moet. Dat het, het leerrecht ook voor deze kinderen geldt. En we hebben toen uh, een pilot gestart... waar uh, deze directeur heel mooi ook uh, invulling aan geeft... om ervoor te zorgen dat ook deze uh, doelgroep... Uh, toch een vorm van onderwijs krijgt. Hoe moeilijk dat ook soms te organiseren is. Ja. En wat had je daarvoor nodig... Ja, wat, we, wat, wat we zien bij deze, uh, bij deze kinderen... is dat ze natuurlijk heel veel zorg nodig hebben. En ook tijdens uh, het leren uh, van die kleine uh, stapjes... Uh, ook veel zorg nodig, nodig hebben. Nou, dan, heb je, uh, dan ga ik het weer lastig maken. De gemeente die betaalt dan wat. Dan hebben we het onderwijs die wat betaalt. En je hebt de zorg die wat betaalt. Er zijn ook allemaal regels, dus ho hoe dat dan zou moeten. En je ziet eigenlijk dat die regels... en de manier waarop we met elkaar samenwerken... het niet echt makkelijk maakt... om voor deze uh, uh, groep een beetje onderwijs te organiseren. Ja. Maar goed, het is nu dus wel gelukt voor het een deel van die leerlingen. Ja, het kan. Ja. Maar niet zien... voor alle leerlingen. Nee, dus we hebben een, een, een pilot eigenlijk voor 43 van die leerlingen. Ja. En waar ik eigenlijk wel trots op ben... is dat we zien vanuit die pilot dat het heel succesvol is. En dat er dus inderdaad kinderen zijn die leren. Dus ik had het net over, over kleuren, over letters, over cijfers. Dat zijn hele mooie dingen. We hebben zelfs voorbeelden van, van kinderen... die rustig aan een begin maken met, met, met lezen en schrijven. Ja. Nou, dat, dat zijn voor ouders en voor kinderen zelf echt fantastische ja. resultaten. Dat is geweldig, maar dat is 43. Maar hoeveel kinderen zitten er nog thuis? In Rotterdam. Van deze doelgroep het zijn er ongeveer 300. Maar we denken dat er ongeveer 200 in aanmerking zouden komen... voor deze vorm van onderwijs. Oké. Okay, ga ik Wat Sven echt goed zegt, is het feit van... het kan alleen maar doordat er op dit moment ergens wat vandaan komt. De gemeente draagt bij uh, contacten met ouders. Maar dat is allemaal individueel. Yeah. En als je het structureel kunt maken, dan kan je meer bieden. En ook meer leerlingen of te meer Daar kinderen meer onderwijs kinderen, bieden. Oké, ik wil even naar meneer Dullaert, Mark Dullaert. Ja, u bent aanjager hè, hiervan. Voor kinderen dat kinderen uh, passend onderwijs kunnen krijgen. En zo min mogelijk thuisblijvers willen we hebben. Hoe kijkt u naar dit project hier in Rotterdam? Nou, ik vind allereerst dat uh, het fantastisch is dat Rotterdam haar nek uitsteekt. Want dat is het. Omdat heel veel gemeentes. die geven de kinderen zoals omschreven. Uh, vaak een leerplichtvrijstelling. Mm -hmm. En. Soms kan dat helpen, soms kunnen kinderen echt niet leren. Maar ik denk dat er heel veel kinderen thuis zitten in Nederland die een leerplichtvrijstelling hebben gekregen, die best leerbaar zijn. En wat ik mooi vind. En die vind kinderen is, zitten dan echt volledig thuis? Ja, ja dat dan is, is vaak de keuze of is onderwijs mogelijk of is zorg mogelijk. En er is een middenweg. Een combinatie. lijkt er niet, ja. lijkt er niet te zijn. Nou, de vier grote steden. Rotterdam heeft nu dus deze pilot. Die hebben gezegd joh, wij gaan onderwijs en zorg, We gaan het proberen te combineren. En een aantal middelgrote steden in Nederland doen dat ook. En dat is niet makkelijk, want dat is qua geld niet makkelijk... omdat de budgetten uit verschillende potten komen, onderwijs en zorg. En het is ook niet makkelijk omdat de wetten de regels niet altijd meewerken. Dus wat hier gebeurt, is heel moedig. Ja. Christa, we hoorden je eerder in de uitzending. Jij, uh, je zoon Damon, die zit ook bij ons in de bus trouwens. Uh, die krijgt drie keer per week dus twee uur onderwijs. Hoe luister jij naar het verhaal hier in Rotterdam? Want jullie wonen niet in Rotterdam, even voor de helderheid. Dus jullie kunnen hier geen gebruik van maken. Hoe luister jij hierna? Uh, ik denk dat dit heel uh, dat waar wij wonen, dat die daar nog wel wat van kunnen leren. Ja? Omdat wij nu ook tegenaan lopen, dat we toch tegen die ontheffing uh, aanlopen. Ja, dus die ontheffingen. Dus dat je eigenlijk bijna moet kiezen tussen of onderwijs, onderwijs krijgen, of zorg. Of zorg. Ja. Terwijl kinderen dus een combinatie willen. Maar dan toch even terug naar Rotterdam. Het gaat dus hartstikke goed. Maar niet iedereen kan er tot nu toe gebruik van maken. Want jullie lopen aan tegen die kosten. Klopt. Ja, ja zo is het ook. En, en ook die regels. Uh, want het is. Kijk, we hebben het over maatwerk, hè? Uh, uh, uh. Mijn buurman hier naast mij, Mark Of Mark, Mark mag, ja. mag Mark, zelf, Mark ook <laughs> zeggen zelfs. Uh, die zegt terecht, er zijn, we zijn eigenlijk vormen nodig tussen zorg en onderwijs. En dat is uh, maatwerk, want sommige van deze kinderen die kunnen naar de school van de directeur. Mm -hmm. Die kunnen daar ja, makkelijk komen. Ja. Voor andere uh, kinderen is dat heel erg moeilijk. En, en moet je ervoor kiezen om bij de uh, zorgorganisatie waar zij verblijven... om daar een beetje onderwijs te creëren. Uh, dus het is niet makkelijk om in, in, al, in het woud van regels... en uh, in het verschil tussen al die kinderen... want het zijn kinderen met soms complexe beperkingen... ook uh, psychische problemen... om voor, voor elk kind, soms in kleinere groepjes, zoals hier op school ook... acht volgens mij, ja. om dit soort oplossingen te, te, te vinden. Maar ook op zo'n manier dat uh, ministeries en ook de gemeente zeggen... Ja, dit, dit, dit past uh, binnen de regels. En eigenlijk zouden we daar één vorm van, van uh, flexibel onderwijs van, van moeten maken. Ja, u kijkt dan naar links, naar meneer Lulaert. ja wat, wat moet er veranderen om ervoor te zorgen... dat al die kinderen uiteindelijk ook onderwijs kunnen krijgen? Ja. Een zinnetje schiet mij te binnen. Ik weet nog dat uh, een vader van een thuiszittend uh, kind tegen mij zei... God, beste meneer Dullaert... mijn kind is niet onder, onder te verdelen in beleidsterreinen." En daar bedoelde hij eigenlijk mee. Van ja, god, dat wij het nu zo georganiseerd hebben van... dit is zorg en dat is onderwijs. Als je vanuit een kind kijkt, en vooral thuiszittende kinderen... hebben vaak een combinatie van onderwijs en zorg mogelijk wat we dus eigenlijk moeten doen... eigenlijk moeten die schotten tussen die budgetten uit. Hè, dus dat zorgbudget ligt bij de gemeente. Die passend onderwijsbudgetten ligt bij de scholen samenwerkingsverbanden. Dus die schotten moeten eruit. En ik denk dat we samen moeten gaan kijken naar de regels die er zijn. Zoals ja, nu is er wat bijvoorbeeld... voor regels lopen, lopen ze hier bijvoorbeeld dan tegenaan? Nou, Wat bijvoorbeeld één drempel is... dat is de zogenaamde 50% regel. Dat betekent, wil jij mee kunnen doen in het onderwijs, in het passend onderwijs... dan moet je minimaal de helft van de dagen in de week moet je naar school toe gaan. Maar ja, sommige kinderen die hebben een aanloopje nodig. Die gaan eerst eens twee uur naar school en dan een dag naar school. En soms lukt het ze om wel vijf dagen daardoor naar school te gaan. En sommige kinderen ja, die kunnen twee dagen naar school. En dan moet je dus afvragen, zo'n 50%-regel... ik weet persoonlijk niet waar die op gebaseerd is... Help je daar kinderen mee om onderwijs te volgen? Ik denk het niet. Nee, maar dan denk ik ook van dit speelt al zo lang en die regel, dat is nog steeds niet gelukt om die regel te schrappen. Nou, wat interessant is, in het, um, in het nieuwe uh, regeerakkoord, daar staan een paar regels over het zogenaamde leerrecht. Hè? We leven nu, uh, we spreken over leerplicht. Hè? Het is ook de Nationale Leerplichtdag. Maar leerplicht is eigenlijk iets van de vorige eeuw. Hè. Dat beschermde de kinderen zodat ze niet te werk werden gesteld. Daarom was er een leerplicht. Nee. Maar als je kijkt nu naar het internationale kinderrechtenverdrag... hebben kinderen eigenlijk een recht om te leren. En we moeten eigenlijk met z'n allen eens gaan kijken... hoe kunnen we dat recht om te leren... ook voor kinderen die soms een beetje anders zijn dan andere kinderen... hoe kunnen we dat nou um, voor elkaar? Ja. Nou, ik denk dat je dan ook moet gaan kijken van wat heb je nou nodig om tot leren te komen. Ja, Leo, directeur hier van deze school, ja. Wat? wat heb je nodig om tot leren te komen? Daarbij moet je een aantal dingen faciliteren. Ik heb op mijn school, heb ik op de ESO locatie, dus echt de jongere kinderen, fulltime twee verpleegkundigen nodig. Die lopen hier rond. Die kan je niet vanuit onderwijs bekostigen. Nee. Op een VSO-afdeling lopen ook fulltime twee verpleegkundigen rond. Maar juist daardoor kunnen die kinderen wel leren. Dan komen ze wel tot ontwikkeling. Maar dat, is een, dat moet je op andere manieren proberen te gaan financieren. Ja. Dus je, en ik denk, van zijn wij nu niet in staat met z'n allen... om een ouder te ontvangen, het kind door de voordeur naar binnen te laten... en het achter die voordeur als grote mensen te regelen... door te ontschotten door budgetten samen te voegen, Dat is het enige wat er nodig is. Ik kijk dan even naar de wethouder. Ja. Wat heeft u nodig kijk, wat, wat, om te het te kunnen realiseren? Wat een deel van het probleem is, is dat de grens voor deze doelgroep... Hè, als je, als je uh, meervoudige beperkingen hebt, meervoudige psychische problemen... de grens tussen uh, onderwijs en zorg is natuurlijk heel dun. Het is natuurlijk niet een, een, een, een klas zoals uh, uh, u en ik misschien kennen... of waar we nu gelijk aan denken als ik dat zeg. Um, en bijvoorbeeld uh, het herkennen van kleuren als je een spelletje doet bij de dagbesteding in de zorg... dan mm. is het zorg. Als je kleuren herkent in het onderwijs, is het onderwijs. Maar wat is dan de grens? En mag dan die dagbesteding wel uit zorg worden betaald en uh, het, an het andere niet? Nou, en, en dat zijn precies de regels, ook de regels waar Mark het over heeft... die we bij deze doelgroep eventjes terzijde moeten schuiven... juist om dat leerrecht en die meerwaarde van... ook al zijn het maar kleine stapjes van leren... Ja, ook mogelijk te maken. En hoeveel geld heeft u nodig? Uh, wij, weten, wij weten dat het uh, per kind... Uh, Ongeveer, uh, nou ja, rond de 24.000 euro per jaar uh, extra kost. Ja, en wie gaat dat betalen? Goeie vraag. Meneer Dulaert, nog even. Ga kijken even kort naar u. Gaat, u? u? u? kijkt me aan alsof ik het ga betalen. <laughs> <laughs> maar, <laughs> kunnen we dat regelen? Nee, ja, wie ja, weet? Ja. Ik weet niet of dat mogelijk is. Nee, nee, <laughs> nee. nee, nee um, Nog heel kort voor, hoor, want ik nee, wil er een antwoord op geven. Ja. Voor passend onderwijs is meer dan een miljard euro vrijgemaakt. Dit zijn, deze kinderen zijn hele zware gevallen. zeg ik met heel veel respect. Er zijn ook kinderen die minder zwaar zijn. Er is veel geld beschikbaar. Maar ja. wat ik zie, bijvoorbeeld dat ook heel veel samenwerkingsverbanden. Geld voor ondersteuning in de scholen, interne begeleiders, dat dat een sluitpost is. Er We is moeten echt afronden geld. nu, meneer Oké, okay. ja. Er is veel voor geld. Combineer die budgetten. Er is dan geld genoeg. Okay. Helder. We zijn er eigenlijk nog niet over uitgesproken, maar bedankt in ieder geval voor dit gesprek hier allemaal.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 Dit is een hoed. Volg de hoed. Per, per, per. Luister naar kunststof. Een soort Indiana Jones. Vanavond, half acht. Diederik van Vleuten. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U produceert voedsel en wilt dit veiliger en hygiënischer doen? Dan denken we bij Bilvinger Thebodin meteen aan... medicijnen. Is dat raar? Nee, hoor.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 Het hele jaar gratis bezorging, zelfs op zondag, wordt nu lid van Select op Pol.com. Magistraal, Neo-Rauch in de fundatie Zwolle, Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen, wordt nu lid van Select op Pol.com.